6 uur. Het NOS-journaal. Ew de Jong. Tientallen doden bij demonstraties in Syrië. Oost-Europese seizoensarbeiders in tuinbouw mogen blijven. En successen voor Nederlandse judoka's op EK. In Syrië is hard opgetreden tegen demonstranten. Er werd in verschillende plaatsen met scherp geschoten en ook werd traangas gebruikt. Volgens Al Jazeera zijn er zeker 40 mensen om het leven gekomen. De meeste doden vielen in een stad in het zuiden en in voorsteden van de hoofdstad Damaskus. Na het vrijdagmiddaggebed gingen veel Syriërs de straat op om tegen president Assad te demonstreren. Oppositiegroeperingen kwamen met een gezamenlijke verklaring waarin ze democratische hervormingen eisen. President Assad heeft wel de noodtoestand opgeheven, maar dat gaat de demonstranten niet ver genoeg. Het Openbaar Ministerie stelt de beslissing over een hoger beroep in de zaak Marco Kroon waarschijnlijk uit tot volgende week.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 De nieuwe hoofdredacteur van NOS Nieuws wordt Marcel Gelouf. Hij volgt per 1 juli Hans Larousse op, die de NOS na 23 jaar verlaat. Gelouf was al plaatsvervangend hoofdredacteur. Hij werkt sinds 2003 bij de NOS en daarvoor onder meer bij RTL. Gelouf zegt dat de NOS door de bezuinigingen op de publieke omroep... een zeer zware tijd tegemoet gaat. Hij ziet het vooral als zijn taak de journalistieke kracht en waarde van NOS Nieuws... ook in die moeilijke tijd te blijven vernieuwen.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 Real Madrid heeft een replica van de Spaanse beker in zijn prijzenkast gezet. Het origineel raakte woensdagnacht zwaar beschadigd. De cup, de Copa del Rai, kwam tijdens een rondrit onder de wielen van de spelersbus terecht. Nadat de verdediger Sergio Ramos hem na de bekerfinale tegen Barcelona uit zijn handen had laten vallen. De Madrileense, Madrileense juwelier die de beker maakt zorgt er altijd voor dat er een reserve-exemplaar is.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 Lang is nog de file op de A6 Muiden richting Lelystad... tussen Almere-Buiten-Oost en Lelystad 10 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege technisch onderzoek... naar een aanrijding eerder vanmiddag... toen er zijn twee auto's over de kop gegaan. Een aanrijding net gebeurt op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Zoetermeer en Noorddorp 3 kilometer. En eerder een aanrijding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knopen-Terburgseplein 5 kilometer... en zijn daar drie rijstroken dicht.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 Ga dan naar cz.nl slash vitaliteitsrapport. Dat was het weer voor nu. CZ. Zorg kan altijd beter. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede Frankrijk zoekt met macht naar de vader die zijn gezin uitmoorde. De strandtenthouders in Nederland zijn boos op de Nederlandse spoorwegen. Straks meer details. We kijken ook even in Syrië, maar we beginnen met de zaak Kroon. Een oorlogsheld van onbesproken gedrag die in een kroeg cocaïne dielt. Het leek ruim een jaar geleden een grote zaak. Maar afgelopen week bleek het bewijs ruim onvoldoende. Alleen een boete voor stroomstootwapens. Daar blijft het bij voor kapitein Kroon, de drager van de Willemsorde. Hij vond dit de zwaarste midi-missie tot nu toe. Nou, ik kijk liever niet terug op deze periode. Het is echt gewoon, eh, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn, mijn familie. En eh, met name voor mijn vriend, gewoon eh, ja de hel. Ik ga nog liever een keer de shore verlaaien als dat ik nog een keer doe. Kapitein Kroon, vanmiddag alweer druk op het terras van zijn café. Af en toe met een pilsje in de hand en in korte mouwen. Maar vanochtend stond hij strak in uniform voor de rechtbank. Om daar te horen dat van het bewijs van cocaïnebezit niets overeind bleef. Simpelweg omdat het onderzoek van onder meer het borsthaven van de kapitein niet zorgvuldig genoeg was.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 In de bovenwoning, maar nooit viel het woord cocaïne. De militaire kamer is al met al van oordeel dat ook de opgenomen telefoongesprekken en sms-berichten onvoldoende zijn om tot een bewezen verklaring te komen. Geen veroordeling voor verdovende middelen en dus kan Kroon zijn baan die op het spel stond behouden. Immers, defensie tolereert geen drugs. Bleef over het bezit en doorgeven van een paar stroomstootwapens. Een foutje waarvoor Kroon al excuses had gemaakt tijdens de zitting. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de militaire kamer volstaat met het opleggen van een geldboete van 750 euro... in combinatie met een geheel verwaarlijke werkstraf van 80 uur, met 40 dagen van een hechtenis en een proeftijd van twee jaar. Het leek een grote zaak, een edele ridder die in het drankgelag verdovende middelen verstrekt. Had het OM de zaak moeten staken toen het bewijs te mager bleek... Want daar wilden ze het discreet houden. Geen politie met veel omhaal voor het café... en geen huiszoekingen in de kroeg en in de bovenwoning. Persofficier Wijarda Ja, dat is misschien achteraf praten. Op het moment van het onderzoek neem je bepaalde beslissingen... wat je wel en niet doet. Nou, die keuzes zijn gemaakt. Het Openbaar Ministerie houdt ook vandaag vol... dat er voldoende bewijs was voor een veroordeling voor drugs... maar denkt nog na over een hoger beroep. Macroons advocaat, meneer Knoops, meent... dat de held van Defensie voldoende door het slijk is gehaald. De rechtbank heeft...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 Onder het terras van een rijtjeshuis werden vijf lichamen gevonden. Ze zijn van een vrouw en haar vier kinderen. Inmiddels is de Franse politie een klopjacht begonnen op de vader van het gezin. Frank Renaud is in Parijs. Frank, hebben ze de man al gevonden? Nee, de man is niet gevonden, maar er zijn wel sporen van hem gevonden. Zo'n tien dagen geleden meldde hij zich namelijk in Le Pontin... een plaatsje in Zuid-Frankrijk. Hij heeft daar gegeten en heeft daar geslapen ook. En twee dagen later werd hij gesignaleerd in roc sur argent een plaats iets verderop, nog meer naar de Middellandse zeekust toe. Hij heeft daar geld opgenomen, 30 euro bij een bank... en sliep er ook in een hotel. Hij heeft daar vervolgens zijn auto achtergelaten... en daarna is niets meer van hem vernomen, dus hij is spoorloos. Ja, want hij is de verdachte, hij is de, de vader van de kinderen. Hij is de vader van de kinderen, getrouwd met de vrouw die om het leven is gekomen. Ja. Is er een officiële verklaring al uh, over de doodsoorzaak van de vijf? Nou, vandaag wordt autopsie verricht op de vijf stoffelijke overschotten... die zijn gevonden in dat huis in Nant. En bij de eerste twee autopsies zijn de vermoedens die we hadden... inmiddels bevestigd, ze zijn doodgeschoten, de mensen. Het blijkt dat de moeder en de zoon van 18 jaar... allebei twee keer in het hoofd zijn geschoten. Ja, en dat gezin, hoe stond dat uh, bekend? Waren er problemen of was het gewoon huis, ja, huisstaan en keuken gezien? Het leek eigenlijk een voorbeeldig gezin inderdaad. Het ging om een man en een vrouw die allebei werkten. Twee kinderen die naar school gingen. Twee kinderen die studeerden. Uh, zonder ooit problemen te hebben gehad, zeggen buurtbewoners. Inmiddels weten we iets meer. Het bleek een redelijk streng en gelovig gezin te zijn. En de vader had wat problemen met het werk schijnbaar. Er zijn de afgelopen jaren twee bedrijven door hem opgericht, weten we inmiddels. Maar die zijn geen van beiden meer actief. Eén bestaat er niet meer. De ander is niet meer gevestigd op het adres waar het wel officieel geregistreerd staat. En zou te kamp hebben gehad met financiële problemen. Goed, en de klopjacht gaat door. De klopjacht gaat door. Uh, sterker nog, hij wordt ook in verband gebracht... de vader hebben we het nu over. Hè, hij wordt ook in verband gebracht met nog een andere verdwijning... zelfs in Zuid-Frankrijk. Want op het moment dat hij daar gesignaleerd werd... in die twee plaatsen waar we het net over hadden... is een andere vrouw op dat moment ook verdwenen daar. Precies waar hij reed op dat moment in zijn auto. En het pikant is nou dat die vrouw afkomstig is... uit een plaats waar het gezin die man en de vrouw en de vier kinderen ook gewoond hebben tot 2003. Dus de politie is nu aan het onderzoeken... of de man ook in verband kan worden gebracht met deze laatste verdwijning. Ja, en dat is echt een verdwijning? Of is dit misschien een soort uh, liefdesverhouding? Dat weten we niet. Het gaat om een 50-jarige vrouw die daar woonde, gescheiden. Ook moeder van vier kinderen, die op die dag, de 14 april hebben we het over, verdwenen is. Ze verscheen niet op de werk en heeft ook haar dochter niet van school gehaald. Wat op zich vreemd zou zijn natuurlijk. En is ook spoorloos. Spannende zaak, Frank. Blijf ons op de hoogte houden de komende dagen. Frank Renoud was dat vanuit Parijs. Ik heb u beloofd dat we zouden gaan praten over Syrië. Dat proberen we nog, maar de verbinding is een beetje lastig. kunt u zich natuurlijk voorstellen met Syrië, met Damascus en de andere steden om tot stand te brengen. We blijven het proberen. In Nederland ondertussen, ja, daar hebben we het natuurlijk over één ding... maar het mooie weer. En door dat mooie weer trekken veel mensen richting de kust. Daarom is de reddingspost in Scheveningen nu al bemand. En dat is weken eerder dan normaal. Dat vertelt de reddingsbrigadier Daan Lichthart... Normaal beginnen we op zijn vroegste eind mei, als het dan lekker weer is. Maar uh, eigenlijk vooral uh, het eerste weekend van juni is meestal de richtlijn. Maar uh, het was nu zo in één keer zo lekker en uh, het water nog zo koud... dat het toch besluit is gemaakt om toch uh, eerder open te gaan dit weekend uh, in ieder geval. En uh, misschien mogelijk als het uh, zo lekker weer blijft ook andere weekenden, maar dat is nog niet uh, bekend. Waren jullie erop voorbereid? Uh, nou, gelukkig uh, waren ze dit jaar al wel iets uh, vroeger begonnen met posten neerzetten en... Uh, het materiaal stond al wel deels klaar, maar het was niet van dat je echt dacht van... Uh, nou, we zijn er helemaal klaar voor, dus we kunnen gelijk uh, helemaal uh, er klaar voor uh, gaan beginnen. Maar gelukkig hebben we wel alles op tijd uh, af kunnen krijgen om toch een volledige post uh, met volledige bemanning... Uh, okay. ja, maar ja. waar ontbreekt het nog aan? Uh, ja, kleine dingetjes als... Uh, we hebben niet uh, onze eigenlijke EHBO, uh, zeg maar de volledige kast... maar we doen het met een uh, iets kleinere koffer, maar er zit gelukkig genoeg spullen in. 15, 15, over. 5.11, zegt u me over. Voor de post, twee mensen. Kun je even gaan kijken over. Ja, als begrepen. Van uh, Noordpier naar uh, voor de post. Uh, om even kijken te nemen bij twee mensen over. Hoeveel mensen komen er dit weekend, denk je, naar Scheveningen? Ja, ik denk dat het een hele moeilijke gok is. Ik denk, uh, het ligt er heel erg aan. Als er uh, nou, daar, mensen uit Duitsland, heb je vooral hier ook al veel. Op Scheveningen natuurlijk toeristen. Als die het weer zien en denken van nou, we gaan met z'n allen. Dan heb je zo'n kans dat het hier helemaal vol ligt. Als ik wat dichter bij het water kom, zie ik dat een hond het er wel aan waagt. Maar voor de rest heel weinig mensen in het water. De mensen die dat doen, die komen net tot de enkels en denken... nou, wordt het toch wel heel erg koud. En zijn dus verstandig genoeg om niet de zee in te duiken... en te doen alsof het al augustus is. Had u een dagje vrij vandaag? Ja, een dagje vrij genomen. Speciaal voor het strand eventjes. Want daar was het wel weer voor, dacht u? Ideaal weer, heerlijk. Ja. Nu staat u hier met de enkels in het water, maar veel verder moet u denk ik niet gaan. Nee, het is ook erg koud. Het is erg koud op dit moment, de zwemmen is er niet te doen. Het is 25 graden, dus je zou zeggen: prima weer om aan het strand te liggen, maar ook om even een duik te nemen. Ja, dat moet je dus juist expres niet doen. Het is inderdaad heel lekker, uh, heel lekker warm. En je wordt natuurlijk op een gegeven moment, uh, nou, dan voel je dat het heet krijgt. En dan denk ik, nou, laat ik lekker een duik nemen. Uh, het gevaar is dan dat je, dat je lichaam zo heet is. En dat je zo'n schok krijgt uh, door de extreem lage watertemperatuur. Uh, dat je, ja, als je een zwak hart hebt, je hart het kan begeven. Maar ook gewoon nog, uh, spierkrampen en andere dingen, waardoor je jezelf, ja, waardoor je eigenlijk in gevaar raakt. Is het al gebeurd vandaag? Uh, nee, we hebben vandaag gelukkig nog niemand gehad. Uh, we letten er wel heel goed op. We hebben wel kleine EHBO's gehad. Uh, twee zoekgeraakte kinderen die gelukkig al weer terug zijn. En uh, ja, je hebt wel kleine dingen, maar het is niet... Uh, gelukkig zijn uh, veel mensen als ze een stap in het water zetten... dat het toch te koud is. Al wordt het geadviseerd en dat ze toch niet het water ingaan. Ja, Daan Lichaard van de reddingsbureau aan de Scheveningen. Hij was in een gesprek met onze verslaggever Stefan ten Heijen strandtenthouders, uh, we blijven aan het strand... zijn boos op de Nederlandse spoorwegen. Want die laten tweede paasdag veel te weinig treinen rijden. Al dus de exploitanten. Doe allemaal later. Jolanda van der Velde met de situatie op de weg. Alle sporen zijn gevonden? Ja, alle sporen zijn opgeruimd. En het goede nieuws over die A6 is dat daar de rijstroken weer open zijn. Het slechte nieuws is dat er nog wel 9 kilometer file staat... tussen Almere, Buiten-Oosten en Lelystad... Uh, verder de langs de andere file die er nog is van dit moment is de A20. Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en Knopen 5 kilometer. Dat was ook een Er Zijn er drie rijstroken dicht? Gaat nog even duren. Er blijven maar twee open. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden via Den Haag. Dat is over de A12, de A4 en de A13. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is gelukt, we hebben zo dadelijk contact met Syrië. Um, dit was er vandaag te horen in een wijk in Damascus. We hebben nu dus contact met uh, iemand in Syrië. We noemen geen naam, uh, we noemen geen plaats. Um, Goedenavond zeg ik er wel vast eventjes bij uit beleefdheidsvormen. We horen nieuws over de demonstraties in zo'n beetje elke grote stad in, in Syrië. Wat krijgt u daarvan mee? Um, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vandaag zelf niet buiten ben geweest. Maar ik krijg wel heel veel te horen van vrienden uh, die bijvoorbeeld uh, hun huis niet konden bereiken omdat het overal afgezet was. Uh, ik heb net ook het nieuws gevolgd en uh, ik geloof dat het nu echt heel groot is in Damascus. Uh, bijvoorbeeld een vriend van ons die wilde vandaag naar huis gaan en uh, ja, zijn wijk was afgezet. En er waren geen bussen en geen, geen, enkele, uh, geen enkele vervoersmiddelen. Dus hij moest gebracht worden door een politieagent naar zijn eigen huis. Dus dat is een beetje uh, gaande nu in de ja. En uh, u heeft het ook over van je hebt dan contacten, je hoort het ook. Het is natuurlijk met mensen onderling praten. Maar nieuws uh, uh, verder, bijvoorbeeld de staatstelevisie, heeft u het er ook verder over? Also, ik kan het niet zo heel goed horen. Nou ja, hoe u eigenlijk, dat is de kern van mijn vraag, hoe komt u zelf aan uw nieuws? Uh, ja, dat is dus lastig. Want um, de, het nieuws in Syrië zelf bericht er niet over. Ik werk zelfs voor een krant en ja, ze berichten erover me op zo'n manier dat het uh, overkomt alsof, alsof het een groep criminelen betreft die de veiligheid van Syrië aantast. En uh, ja, als ik het autiseren aanzet dan krijg ik de andere kant horen. Dan zie ik dat er geschoten uh, is op de demonstranten en dat er uh, tiergas is gebruikt en dat soort dingen. Dus ik moet gewoon veel bronnen raadplegen en dan kom ik erachter... Wat is zo'n beetje gebeurd. Ja, en de mensen zelf, zijn die onverzettelijk aan het worden? Van, uh, we gaan nu door. Um, ja, dat denk ik wel. En wat ik ook heel erg merk is dat mensen er makkelijker over praten. Ik sprak van de week uh, een volkomen onbekende. Ik, ik ken hem net vijf minuten. En uh, hij vertelde me dat er in Homs uh, mensen waren... die ook uh, echt georganiseerd waren en bereid waren om... Uh, uh, regeringspartijen te vormen en dat het echt wel iets is wat, wat werkelijk is. En wat vertelde die me zo maar. Hij zei dat hij die mensen kende. En dat is iets wat in het begin nooit gezegd zou zijn tegen een vreemde. Dus nee. ik heb het idee dat mensen echt wel een beetje veranderd zijn. Nee. En... en is het een revolutie uh, of een opstand, moet ik misschien zeggen, van jongeren... of gaat het door alle lagen van de bevolking heen? Um... Ik zou het niet zo goed weten, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik denk dat het van alles is, want ik heb het zelf nooit meegemaakt, ik heb het zelf nooit gezien. Dus het is meer horen van. Um, bijvoorbeeld de demonstratie die ik wel zie, die de regering zijn, die zijn er ook. Dat zijn echt alle lagen van de bevolking, kinderen, uh, volwassenen, echt iedereen. Dus de mensen die op straat te vinden zijn, dat zijn allerlei mensen, allerlei soorten mensen. Ja, ik dank u wel en ik wens u voor het gesprek en ik wens u sterkte daar in Syrië. We hadden dus een gesprek met iemand waarvan we, dus dat zult u begrijpen, hoop ik, om veiligheidsredenen de naam niet konden noemen. Dan gaan we naar Hongarije. Want in Hongarije zijn honderden roma zigeuners op de vlucht geslagen. Ze vrezen aanvallen van de, rechtse, extre, van de rechtsextremistische groepering Federeu. De groep heeft een trainingskamp opgezet... vlak buiten een dorp waar veel Roma's wonen. We gaan erover praten met onze correspondent, David-Jan Godfray. David-Jan, uh, is dat de naam, spreek ik dat een beetje aardig uit? Sorry, ik kon je niet verstaan. Nou, zeg jij maar eventjes hoe je die naam dan uitspreekt. Van de organisatie, ja. Ik, mijn Hongaars is ook niet al te sterk, maar het moet iets zijn als WD ah, ja. uh, En zoals je in je, in je inleiding al zei, dat is een, een extreemrechtse organisatie... Uh, die de Roma in Hongarije de schuld geeft van allerlei narigheid, vooral van de criminaliteit. En verder spelen ze heel erg in op de angst van veel Hongaren dat de Roma sterk in aantal groeien. En als je hun retoriek mag geloven, dan zijn er over een over pak 40 jaar meer Roma dan Hongar Hongaren in Hongarije. Nou, klopt het inderdaad dat, uh, dat de Sigruners gemiddeld... meer kinderen krijgen dan Hongaren? In feite krimpt de Hongaarse bevolking. Maar volgens deskundigen zal het aandeel van de Roma in 2050... dat jaar waar het dus over gaat, niet groter zijn dan 15% van de bevolking. Nou, die organisatie, dat wedderen, die, die staat niet op zichzelf. Die heeft sterke banden met allerlei neonazië-achtige clubjes. Maar ook bijvoorbeeld met Jobbik. En dat is een uh, nationalistische partij in het Hongaarse. Parlement. En je kunt dus wel concluderen dat het klimaat niet bepaald gunstig is voor, uh, voor de Roma in Hongarije. Nee, maar waar komt het dan vandaan, die angst voor de, voor de Roma? Wat, wat zit erachter? Nou, je moet je voorstellen dat er, uh, dat er in je dorp ineens een hele grote groep nogal types opduikt... ...die ook nog eens in zwarte uniformen zijn gekleed... ...om daar gevechtstechnieken te trainen. Want daar is die, uh, die bijeenkomst voor bedoeld. Terwijl je, terwijl je weet dat ze op z'n zacht gezegd... ...een hekel aan je hebben. En uh, het is bovendien niet voor het eerst... ...dat zulke organisaties opduiken... ...in gebieden uh, in Hongarije... ...waar veel Roma wonen. He, ze hebben er uh, gemarcheerd de afgelopen weken... ...ze hebben er gepatrouilleerd. ...volgens eigen zeggen om de veiligheid te garanderen... ...en de openbare orde te handhaven. Maar uh, ja, hoewel het geweld nu toe is uitgebleven, gebleven, is het natuurlijk toch behoorlijk intimiderend geweest. Nee. En doet de overheid er nog wat aan? Ik bedoel, worden ze beschermd? Uh, het verwijt van de Roma is dat de overheid helemaal niks doet. Maar in principe kan die, uh, die, die overheid ook niet zo heel erg veel. Omdat het niet verboden is om een zwart uniform aan te trekken en door straten te, te paraderen. En het is al even min verboden om uh, met Pasen een kamp te organiseren op een privéterrein. Ook al is het allemaal nog, uh, nogal intimiderend. En dat is ook precies het argument dat de politie nu gebruikt. Zolang de wet niet overtreedt, staan we machteloos, zeggen ze. Maar het is wel zo dat er uh, de afgelopen dagen politie naar het dorp is toegevoegd. Gestuurd ...om een oogje in het zeil te houden. Maar ja, zolang er uh, geen sprake is van daadwerkelijk geveld... ...kan die dus weinig beginnen. Oké, okay, we zullen kijken, scherp in de gaten houden hoe dat afloopt. David-Jan, dankjewel. Dan gaan we nog eventjes naar, uh, naar het strand. Uh, want de houders van de strandtenten die zijn niet blij met de Nederlandse spoorwegen. En dan hebben we het over de tweede paasdag. Want op tweede paasdag, maandag is dat, rijden de treinen namelijk een zondagsregeling. En dat betekent dat er dus minder treinen rijden dan op een gewone maandag. Paul Zonneveld is voorzitter van de vereniging van strandexpatanten Noordzeestrand. Dat is een mondvol zeg. Goedenavond. Ja. <laughs> maar goed, we weten waar we het over hebben. Even die treinen. Uh, de, het is minder, uh, jullie vinden het erg omdat er minder treinen rijden omdat er dan minder mensen komen, moet ik het zo zien? Nou, uh, buiten dat om... je gaat natuurlijk allerlei andere probleempjes krijgen. De wegen raken verder verstopt. Dus de mensen die via uh, de normale weg gaan... die moeten het er langer over doen. En uh, die dagen zijn nou juist voor strandexploitanten om centjes te verdienen. Ja. Dat is een heerlijk verhaal. Hè. Het is nou hebben we R.W. Naar... Heb Krol hier ook even in de studio gehad. Ik bedoel, het is ja. niet elk jaar met Pasen uh, is het mooi weer. Nee, duidelijk. Ja. Uh, dus uh, dat is duidelijk. En dan is het dus heel vreemd, uh, zeker omdat er dus uh, mensen zeggen van... Uh, ja, je moet rekening houden met de verkeersstromen en dergelijke daar ook voor waarschuwen. En dus vragen of men het openbaar vervoer neemt. Ja. Ja, Hef, heeft u daar is... trouwens contact al over gehad met de Nederlandse spoorwegen? Nee, die zijn niet te bereiken, want het is Goede Vrijdag. Is het echt waar? Ja, echt. Ik heb het geprobeerd, of tenminste het secretariaat heeft het geprobeerd. En het, het lukt ons niet... Oké, okay, maar, maar dan, dan ga is ik, ik even zeggen. Het is, nee, wacht even, want het is ja. Goede Vrijdag. Maar ik weet al, volgens mij sinds begin van deze week, dat het een mooi weer wordt met Pasen. Dat weet u waarschijnlijk ja. ook wel. Nou, dan had u toch ook eerder kunnen bellen? Nee, want gisteren, daar ging het namelijk om, ja. is op de perrons, op, op stations... dat maandag de zondagsregeling in kracht zou worden. Maar geldt dat niet elk ja, jaar uh, op, op Tweede Paasdag, op zonnefeestdagen? Dat, dat is nu voor het eerst. Oké. Okay. Het is voor het eerst. En eigenlijk zegt u van... ja, de NS moet zo'n flexibel bedrijf zijn dat ze uh, zich aanpassen... en gewoon op het moment dat er drukte wordt verwacht... ook uh, bij wijze van spreken extra treinen inzetten. In, in nou ja, bij wijze van spreken wel. Kijk, in Zandvoort heb je ook nog de paasraces. Dus ik denk dat de verkeerspolitie daar helemaal niet blij is. En ik denk ook dat in het land gewoon uh, de politie zegt van... hé, hey, wat is hier aan de hand? Ja. Rover uh, Vindt dit niet leuk? En ik heb dus... Bent u er nog? Of hebben we de NS op de lijn die... Uh... Volgens mij bent u er nog wel. Het lampje brandt in ieder geval. Dan zegt dat ook niet altijd alles als het lampje brandt. Maar opeens bent u weggevallen. Um, nou ja, wat, wat, hij is echt weg. Hij is echt weg. Nou, meneer Zonneveld, uh, prachtige naam. Voorzitter van Vereniging van strandexploitanten Noordzeestrand. Noord -Strand. Boos dus op de Nederlandse spoorwegen. Onbereikbaar op goede Vrijdag. We hebben ze trouwens ook niet bereikt. Nou, Dat hoort u dan vast en zeker morgenochtend weer. Ah, daar bent u toch nog, uh, meneer Zonneveld. Ik drukte per ongeluk... Ik, ik bel mobiel en ik druk ze ja. met mijn jukbeen tegen een... Uh... Moet, aan moet u, u ook niet doen. Moet u niet doen. Nou, vooruit. Uh, we waren bijna aan het eind van het, uh, van het gesprek. Want, wat gaat ja. u nu doen? Want u heeft geprobeerd contact op te nemen. Niet gelukt. Ja, en nu? Het is niet gelukt. En we, gaan, uh, we hebben alsnog een, een brief natuurlijk uh, klaar liggen... om uh, naar uh, de spoorwegen te sturen. Of ze dat volgende keer alsjeblieft uit hun hoofd wil laten. Ja, nou ja, volgens mij bezorgt KPN die ook niet voor komende maandag. Dus dan heeft de nee, maandag gewoon nee, een probleem. Dat, nee, maar u begrijpt, u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik zeg uh, KPN, maar ik bedoel t TNT. Ik haal ook nou, alles door, TNT, door elkaar. Het wordt tijd dat we er een eind aan maken. Het gesprek. Ja, kijk, wij, zijn onder, wij zijn ondernemers ja. en op het moment dat we dus geld kunnen verdienen, willen we dat er graag ook verdienen. Ik begrijp het. Nou, ik wens u succes uh, en ik hoop voor u dat er veel mensen komen. Een mooie paas. En wij zijn in blijde verwachting. Oké, okay. iedereen, denk ik. Alex de Vries is ook in blijde verwachting van, in ieder geval, een half uurtje, misschien ook wel van mooie paasdagen. Alex, Dankjewel Tim. Leuk gesprek was dat met jou. De paashaas die hupt vrolijk rond deze dagen... maar ondertussen maken onze eierboeren zich grote zorgen. En KPN moet zichzelf snel opnieuw uitvinden... en hoe verdrietig is België nu werkelijk. Na het nieuws weer en verkeer. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik... een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via mens en relatie.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 Bij demonstraties in Damaskus en andere steden in Syrië zijn zeker 27 doden gevallen. Ooggetuigen spreken van meer dan 40 doden. Tienduizenden betogers zijn na het vrijdagmiddaggebed de straat opgegaan om tegen het regime van president Assad te protesteren. De oproerpolitie schoot met scherp en gebruikte traangas. Oppositiegroeperingen gaven vanmiddag een gezamenlijke verklaring uit waarin meer democratie geëist wordt.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 Annika van Emden veroverde in Istanbul zilver. Ze verloor de finale in de klasse tot 63 kilo van de Fransezen in En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Erwin Krol. Over de zuidelijke provincie trekken een paar buien. Ik denk dat onweer mogelijk is, maar ik denk ook dat met een uur of twee, drie... Is het allemaal verdwenen en dan is de rest vanavond helder. De nacht is tamelijk helder, het koelt af tot een graad of 10. En morgen overdag is het prachtig zonnig weer met een matige oostelijke wind. En het wordt op heel veel plaatsen 25 26 graden, kortom, hartje zomer. Net als vandaag kunnen er later op de dag over de zuidelijke provincies weer een paar regen- of onweersbuien trekken, maar ik heb niet het idee dat het heel veel zal zijn. En zondag en maandag zijn die zelfs geheel verdwenen. Dat zijn twee zonnige paasdagen, waarbij het, nou vooruit, als ik heel eerlijk moet zijn, zondag 526 graden wordt en maandag 324, maar een kniezoer die daarop let. Daarna, dan krijgen we ander weer met een aantrekken noordelijke wind en een aantal buien. En dan gaat de temperatuur een graad of zes naar beneden. ANWB Verkeersinformatie. Staan nog files op de A6. Muiden richting Lelystad tussen Almere Buiten-Oosten en Lelystad 4 kilometer. Dat is de nasleep van een aanrijding. Een aanrijding net gebeurt op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort 2 kilometer. De linker is daar dicht. Ook een aanrijding op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda Tussen knopen de Ketelplein in Schiedam 2 kilometer. Bij Schiedam zijn twee rijstroken dicht. De aanrijding was al op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het knooppunt de Brechtseplein 4 kilometer. We zijn daar drie rijstroken dicht. Blijven er maar twee open, dat gaat nog even duren. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Gouden via Den Haag over de A12, de A4 en de A13. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. Pasen geen feest voor onze eigen boeren En KPN heeft nog een kans, mits ze zichzelf opnieuw uitvindt. En snel. Ja, een hele goedenavond. Welkom aan het begin van uw Paasweekeinde bij dit half uurtje van Wakker Nederlands Avondspits Live... vanuit Amsterdam, zoals u gewend bent. En we beginnen met de Belgische krant De Morgen. Want daarin staat vandaag geen naam, geen foto of quote van een politicus te lezen. Ik praat erover met hoofdredacteur Yves Desmet van De Morgen. Goedenavond, meneer Desmet. Goedenavond. Uh, verkocht uw krant beter zonder het geneuzel van politici? Dat gaan we pas binnen een paar dagen weten. Mm. Maar uh, ik heb met de indruk dat dat nog heel veel verkoop oplevert, de politieke toestand in België. Mensen mm. hebben hier een beetje afgehaakt. Ja. Uw land is uh, precies uh, een jaar zonder regering. Wilde u laten zien dat het ook uh, heel goed zonder de politiek kan in een krant? Wel, dat blijkt iedere dag. Hè. Uh, die regeringsonderhandelingen die slepen maar eindeloos aan. Die nee. leiden nergens toe. Niemand ziet ook waar ze eigenlijk in welke richting ze aan het gaan zijn. Dus je krijgt een beetje uh, de situatie waarbij in België de anarchie uh, de democratie vervangen heeft. We hebben blijkbaar geen nationale politici meer nodig om het land toch te laten draaien. Ja, maar dan zeg ik, België wordt dan waarschijnlijk geregeerd door ambtenaren. En die kunt u als onafhankelijke media niet controleren. Dat lijkt me niet ideaal. Dat lijkt niet ideaal en ook de ambtenaren zelf uh, vinden dat niet zo leuk. Vandaag oh. hebben ze in een opiniestuk in de krant gezegd van kijk dit kan niet blijven duren. Mm -hmm. uh, Allemaal beslissingen die moeten genomen worden die blijven uit. Uh, uh, en het wordt hoog tijd dat er een einde aankomt. Maar ja die boodschap wil maar niet uh, uh, doorklinken tot bij onze politici. Nee vrij uniek ambtenaren die dat soort stukken schrijven. Maar laten we dan even over die besluiten doorgaan. Want welke belangrijke besluiten blijven dan liggen en hoe schadelijk is dat eigenlijk voor België? Wel, op korte termijn voel je het niet natuurlijk. Hè. De economie draait terug goed. We zitten in de slipstream van Duitsland, onze voornaamste handelspartner. Uh, een regering, een demissionair kabinet, kan ook geen nieuwe initiatieven nemen... en dus ook geen nieuwe uitgaven doen. Ja. Dus dat maakt dat de uitgaven stabiel blijven... en dat de inkomsten door de economische groei weer wat toenemen. Dus dat zit wel goed. Maar ja, op termijn is het natuurlijk uh, uh, miserie troef. Want uh, er zou dringend een pensioenplan moeten komen. België heeft een, een snel verouderende uh, en we weten niet goed hoe we die sociale zekerheid en die pensioenen in de toekomst gaan moeten betalen. Tenzij we nu al reserves zouden moeten aanleggen. Noemt u en nog eens dus een punt? Wat zegt u? Noemt u nog eens een belangrijk besluit? Uh, wel dat begrotingstekort uh, we zitten natuurlijk in het, in het uh, kringetje, ik zal niet zeggen dat we in, in de rij zitten van Griekenland en van Portugal, maar daarna kijken de internationale speculanten toch weer naar België, mm -hmm. net omdat we zo'n grote overheidsschuld hebben, en die verwachten natuurlijk maatregelen om die in te dijken en ja, een demissionair kabinet kan dat niet nemen, mm -hmm. en ja, dan uh, verwachten we toch in juni dat de kredietwaardering van België een beetje naar beneden zou kunnen gaan mm, dat zou niet dat, zijn, dat nee? we meer gaan moeten mm -hmm te betalen voor onze staatsleningen en mogelijk ook voor onze hypothecaire leningen. Kunnen de gemeenteraadsverkiezingen die er over een tijdje aankomen... de politieke impasse doorbreken, denkt u? wel uh, eigenlijk verergeren die de politieke in passen, want hoe dichter nabij dat die komen, ja, hoe minder geneigd uh, politieke partijen zijn om risico's te geven. En, en om toegevingen te doen. Uh, want dan, ja, speelt natuurlijk uh, iedere keer weer die angst van we gaan daarvoor afgestraft worden door de kiezer. Dus hoe dichter die verkiezingen nabij komen, hoe minder mogelijk wordt. En dat maakt de situatie, in plaats van dat ze zou verbeteren, nog een beetje erger. Nee, en dan uh, geen grap, maar ik vraag serieus, kunnen wij Nederlanders jullie nog op enig Manier helpen um, als jullie daar een briljant idee hebben hoe je uh, deze situatie oplost, dan houden we ons altijd de sterkste aan. Van <laughs> nee, diplomatiek, dan echt als slot. Ik noem even wat namen: Bart de Wever, Elio Di Rupa, André Flaho, Danny Pieters, Johan van der Linden, Didier Reinders en Wouter Beken. Allemaal geflopte informateurs. Blijven jullie deze politici uit de krant houden totdat er een regering is, of niet? Nee, we dachten we moeten dat eens één dag doen om een duidelijk signaal uit te zenden. Een klein, klein teken van burgerlijk protest. Maar ja, vanaf morgen volgen we het weer. Ja, klinkt toch een beetje braaf. Maar het is een signaal, een stil protest uh, van de morgen. Ik dank u wel, hoofdredacteur Yves Desmet. Graag gedaan. Bedankt. Waarom bijten eierboeren op een houtje? En dat hoort u zo meteen. Dan eerst het financieel nieuws. De beurs is dicht vandaag, dus ook geen AIX als beursgraadmeter. En de meeste aandeel, uh, ja, daar wordt lekker vakantie gehouden. We hebben wel uitgebreid de tijd om te praten over onze euro. En die gaat sky high met het vooruitzicht... namelijk dat de VS veel moeite zal hebben... zijn begrotingstekort op orde te krijgen. Ik praat erover met Evert Waterlander van Optimix. Goedenavond, Goedenavond Evert. Alex. Moeten we blij zijn met zo'n sterke Europese munt? Nee, voor de landen die uh, exporteren, uh, en dat is natuurlijk Duitsland wat nu ook de motor van Europa is en ook Nederland is zo'n hele uh, sterke euro helemaal niet prettig. Want het betekent dat meteen daar een afkoeling plaatsvindt en dat het motortje van de economie wel eens uh, tot stilstand kan komen. Ja, dat deel ik voor onze export en ook nog uh, voor, voor toeristen. Uh, nou ja, het zou kunnen dat je inderdaad ziet dat de Amerikanen hier niet zo snel komen. Maar ik heb toch de indruk, als ik zo om me heen kijk, dat ze meer uit Azië komen en die blijven komen, ongeacht de dollar. Ja, maar voor onze export is het niet echt uh, prettig, hè? Nee, En uh, nou ja, de vraag is of het zo blijft inderdaad. Hè. Als je kijkt, uh, mm -hmm. is de euro sterk of is de dollar zwak? Dat is iedere keer de vraag, maar dezelfde koersbeweging. De Europeanen zeggen natuurlijk de dollar is zwak, want daar zijn heel veel problemen. Je ziet ook dat de grootste belegger van obligaties in Amerika, PIMCO, is helemaal uit staatsobligaties gestapt. En brengt zijn geld zelfs uh, voor een stuk buiten Amerika. Dat zou wel eens een verklaring kunnen zijn waarom ook de dollar uh, zwak is, omdat juist uh, andere beleggers dat volgen. Mm -hmm. Het is namelijk... Onzekerheid wat de Centrale Bank in juni gaat doen als ze geen staatsobligaties meer koopt. Ja, Waarom horen we eigenlijk even zo weinig over de inflatie in de daaraan gekoppelde rentes? Ja, dat is een heel groot debat. Er is sowieso inflatie, want inflatie is een verlies aan koopkracht. En dat zijn stijgende prijzen van voedsel en energie. Betekent dat je minder kunt besteden. Dat is al inflatie. En alleen maar iedereen, als je het over inflatie hebt, denkt meestal aan de loonprijsspiraal. Ook stijgende lonen en stijgende rentes. Nou, Dat is nog heel onzeker of dat werkelijk het verhaal gaat worden. De Europese Centrale Bank heeft al op de rem getrapt. Hè. Die heeft de rente al verhoogd. De Amerikanen zien dat ook een van de redenen toevallig waarom de euro zo sterk is. Mm -hmm, okay. uh, maar ja, wij denken dat die inflatie wel meevalt. Want er is, uh, zeker als je over heel Europa kijkt, een behoorlijke werkloosheid. Spanje 20 Dus er is nog wel wat uh, mogelijkheden zijn om zeg maar, die loonprijsspiraal in toom te houden. Okay, we moeten afronden Evert. Ik dank je wel voor jouw bijdrage en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, de paasvuren, die worden grotendeels afgeblazen in Noord en Oost-Nederland. Daarover zo meer WNL is ook op Twitter te volgen. Apenstaartje, avondspits WNL. En dan de paasdagen. Die zijn geen feest voor onze eierboeren, zou je wel denken. Maar het is niet zo, want de ongeveer duizend pluimveehouders in Nederland... die zien de prijs voor eieren steeds verder dalen. De goede omzet, normaal tijdens de Pasen, blijft ook nog eens dit jaar uit. Ik praat erover met Jan Wollerswinkel. Hij is voorman van de Nederlandse organisatie van pluimveehouders... en ook zelf, trouwens, pluimveehouder... Goedenavond meneer Bollerswinkel. Goedenavond. Ja, hoe kan dat alles? Ja, hoe kan dat alles? De meeste eieren die in Nederland geproduceerd worden gaan naar Duitsland. Mm -hmm. Ongeveer 7 van de 10 eieren. En in Duitsland is uh, deze winter een uh, groot dioxineschandaal geweest. Waardoor de mensen wat minder eieren kochten. En dat werkt nog steeds door. Dus de Duitsers hebben het weer gedaan? Nou, in dit geval wel. Maar uh, niet dat ze dat nou zomaar per ongeluk gedaan hebben. Er zat natuurlijk wel een heel verhaal aan. Alleen het duurt uh, iets te lang voordat de zaak zich herstelt. En daar zijn onze pluimveehouders toch te dupe van. En de paasdagen die kunnen dat uh, tekort, uh, die omzettekort niet goed maken? Begrijp. Nee, het is heel opmerkelijk dat uh, de effecten van paassen waar iedereen het over heeft, uh, dit jaar helemaal niet te merken zijn. In tegendeel, en vorige jaren eigenlijk ook al steeds minder. Mm -hmm. uh, de mensen die eten tegenwoordig met de kerst nog meer eieren dan met de Paas. Maar uh, we hadden gehoopt dat er uh, nu een kentering zou zijn... en die is duidelijk uh, achterwege gebleven. Nou, u zegt dat de vraag is groter dan het aanbod. Uh, dan gaat het door... aanbod is groter dan de vraag. Ik zeg het verkeerd. Het probleem. Precies. Ja. Um, dan gaat doorgaans de prijs omlaag, zou je zeggen... Maar daar merken wij als consument helemaal niets van. Hoe kan dat dan? Uh, nee, ik uh, zit ook gewoon in de primaire sector. En een uh, gewone pluimveehouwer die, uh, die krijgt op het ogenblik zo rond de vijf cent voor een ei. Terwijl de kostprijs hoger is. Uh -huh. Maar in de winkel, ja, daar begint het met uh, 12 tot 15 cent en zo nog meer. En ja, die marge die wordt door anderen verdiend en niet door de pluimveehouder. Nee, uh, u zegt anderen, u bedoelt de supermarkt, die strijkt de, de winst op? De supermarkten, de tussenhandel, de mensen die de eieren in de kleine doosjes verpakken. Er zijn vaak uh, verschillende schakels. Maar uh, ja, die blijven er allemaal toch wel iets aan verdienen. Ja, dan even een ander heel belangrijk onderwerp voor uw sector. Per 1 januari 2012 worden in Europa de legbatterijen verboden... Hè, op gezag van Brussel. Er is al twaalf jaar over, over, over gesproken. Uw achterban in Nederland is van goede wil... Maar geldt het ook voor de rest van Europa? Uh, nou, sommige landen wel. Alleen in 1999 is al besloten dat het met ingang van 1 januari aanstaande afgelopen zou hmm. zijn. En er is geen land als Nederland wat daar zo op ingespeeld heeft. Wij hebben allemaal nieuwe systemen ontwikkeld. Veel diervriendelijker. Kippen lopen ook vaak buiten. Nou, dat is toch goed nieuws, zou je zeggen. Nee, Waar ben je bang voor? voor? onze pluimveehouders wel. Alleen als je weet dat de meeste eieren van ons naar het buitenland gaan... dan uh, merk je toch dat je met andere landen te maken he hebt. En in Duitsland is het ook goed gegaan. Maar met name in Zuid-Europa en in de nieuwe lidstaten in het oosten. Uh -huh. Daar staan nog heel veel uh, kooien waar kippen in zitten en, en ik uh, kan niet verwachten dat dat op 1 januari ineens over zou zijn. Nee, vriendelijke huisvesting in Portugal, Spanje Italië voor de kippen, die blijft nog even uit. Wat gaat u daar tegen doen? Nou, wij hebben daar steeds al uh, over in Den Haag gepraat van hoe moet dat verder en ja. ook in Brussel. Alleen daar zegt men, ja ho ze even, we hebben die afspraak gemaakt dus wij gaan ervan uit dat ze de afspraak nakomen. Ja. Ik vind het wat naïef om dat allemaal te denken. Maar zolang die datum van 1 januari niet uh, echt gepasseerd is, kun je niet veel meer doen dan elke keer wijzen op de situatie zoals die op dit moment is. En pas daarna zullen er uh, brieven en uh, ja, reprimandes naar die landen gaan. Maar dus, daarmee uh, heb je ook de situatie nog niet opgelost. Nee, Henk Bleker is geen geheim wapen dus in Zuid-Europa. Nee, Henk, Henk Bleker die steunt ons wat dat betreft wel, alleen hij zegt, ja, ik kan uh, en ik ga niks doen zolang ik niet zeker weet hoe het op die datum Oké, okay, Meneer Wolleswinkel, voorman van de pluimveehouders, is nog werk aan de winkel. Dank u wel. Op advies van verschillende brandweerkorpsen wordt er verboden... as we speak, steeds meer traditionele paasvuren voor dit weekend vanwege brandgevaar. Uh, gemeenten die geven daar wel of niet gehoor aan. Het gaat vooral om Noordoost, Midden-Gelderland, IJsseland en Twente. Onze verslaggever die stond er pal naast... toen de inwoners van het Twentse Borne te horen kregen... dat hun paasvuur werd afgeblazen. Van de gemeente was te droog. Ik vind er verder niks van. Ik bedoel, wij hebben gewoon een opdracht hier weghalen en uh, meer niet. Je kijkt er gewoon heel erg nuchter naar eigenlijk, hè? Ja, waarom niet? Het is werk, ja. Het is voor ons gewoon werk. Pasen zonder paasvuur. Is dat ook nogal pasen? Ja, ik weet het niet. Maar ik benieuwd, stel dat de situatie zo is dat het nu te droog is. En het kan niet. Ja, dat, dat, dat houdt toch alles op. Staat er huis achter daar? Ja, nou. De gemeente zal het wel bekeken hebben. Ze altijd, daar is de brandweer voor. Ja. Hoe lang moet u nog vandaag? Tot het weg is. <laughs> hoe lang gaat dit nog duren? Ja, de, de hele dag denk ik nog. En misschien morgen ook nog wel. Ik weet het niet. We Maak ze voorzichtige inschatting. Hoe vaak moet u hiervoor rijden? Nou, een keer of acht. Acht keer met die grote bak? Die je Hoeveel past daarin in die bak van u? Daar gaat 80 kuub in. 80 kuub, 8 keer 80 kuub, 640 kuub. Ja, ik weet het niet, Zal wel eens een beetje liggen, ik weet het niet. Het is moeilijk schatten hoor. Borne had veel groenafval. Ja, <laughs> misschien wel. <laughs> ja. Hallo. Waar is de schat? Waar is de Volgens mij gaan jullie de verkeerde kant op. Dat was mij ook. Ja, hè? Ja. Want u had de bedoeling om hier nog wat te storten? Ja, ja, ja. ja we, we. Komt u mooi bedrogen uit? Wat is er gebeurd dan? Ja, te droog. Mag niet van de gemeente. Oh, zijn ze wel goed, hè? Of de gemeente wel goed snik is? Ja, Gewoon mij niet, hè? Nederlands is eruit weet je we? U bedoelt regeltjes, regeltjes, regeltjes? Nee, Nederlands al die, al die voeren met alles. hè? Ja, dat al, zegt we, u nou wel. Of het wel goed is of niet goed. Maar dit is wel uitzonderlijke droogte toch, meneer? Ja, het is wel vrij droog, nee, ja, dat klopt. Nee, maar er kan niks gebeuren. Er kan niks gebeuren. U staat daarvoor ja, in? Ja, stuk wel voorin, voor alles wel. Maar dat is toch opmerkelijk? U had dat dus niet vernomen dat uh, dit hele feest hier niet doorging, meneer. Nee, nee, nee, helemaal nee, niet. Wat ligt hier nou allemaal op? Dennaval? Nog van, uh, nee, nog van de, de kerst? Alleen maar van de kerst, den, de, gewoon denno. Anders niet. maar we <laughs> minim. Moet me we moeten alles uh, ophalen nou. Nou, ik ben niet van de gemeente, ik durf er eigenlijk weinig over te zeggen. Ik sprak net die man en die was gesommeerd door de gemeente met spoed hier naartoe te gaan. Want het hele feest, waar het de paasuur betreft, gaat niet door. Waarom dan niet? Oh man, het mooiste patris van het jaar, hè? Het paasfeest. Wat kan er gebeuren? Die vong, die, vonk, die drafling, hè? Oh, 50 meter van hier, nog geen 100 meter, zijn ze al uit. Als die grote hondvonken afkomt, honderd meter, dan, dan zijn ze weg. Nou, wat kan hier gebeuren in de omgeving? Niks. Helemaal niks. Dus angst voor niks? Dit is gewoon angst voor niks. Ik wens u desondanks een hele zonnige dag. Ja. En een heel fijn paas. Dankjewel. je Wordt er op Goede Vrijdag geborreld in Duitse cafés? Dat is de vraag, hoort u zo meteen. Nu eerst de mobiele telefonie. Het rommel bij KPN legt de vraag weer vers op tafel. Hoe nu verder met internet en mobiel bellen? En wat heeft de consument er allemaal aan? Ik praat erover met Danny Mekic. Hij is niet alleen internetondernemer, maar ook nog internetdeskundige. Goedenavond, Danny. Goedenavond, Alex. Wat, wat betekent dit voor Nederland, deze discussie? Nou, wat je ziet is dat KPN jarenlang een voorsprong heeft gehad... als het in ieder geval gaat om hun positie in de mm -hmm. markt. Het is een hele grote partij met veel klanten... in het verleden verantwoordelijk geweest... voor het uitrollen van veel nieuwe technieken in Nederland. Mm -hmm. Ze houden ontzettend vast aan eigenlijk een aantal verouderde technieken. Ook. Want bijvoorbeeld ADSL is inmiddels ingehaald door kabel... als het gaat om snelheid en beschikbaarheid. Ja, en UPC en Seiko hadden dat al lang door, hè? Nou, die hadden dat door. Uh -huh. En wat je nu op dit moment op de mobiele markt ziet... is dat ja, de groei van het aantal belmonuten en sms'jes aan het afvlakken is. En dat bedrijven als KPN zich zijn gaan afvragen van... ja, wat moeten we nu gaan doen om ervoor te zorgen... dat we ons bedrijf kunnen gaan... Ja, uh, maar er zijn bijna geen grote bedrijven in de wereld die zichzelf opnieuw uh, uitvinden. KPN wel? Nou, uh, meneer Blok, de nieuwe directeur, die ontslaat een uh, flink aantal mensen. En mm -hmm. uh, om eerlijk te zijn, hoewel ik het echt heel erg jammer vind dat het zo laat moet gebeuren. Denk mm -hmm. ik dat het een verstandige beslissing is. Omdat ik denk dat uh, KPN veel wendbaarder kan worden. Veel inno innovatiever ook kan worden. Op het moment dat er enerzijds meer budget beschikbaar is voor dat soort ontwikkelingen. En aan de andere kant als je het met minder mensen moet doen. Want uh, vaak is het zo dat als je met minder mensen aan een nieuw idee werkt, dan is het veel makkelijker om het te realiseren en in de markt te zetten. Ja, um, Waar ligt de toekomst voor KPN dan? Ja, nou, uh, Op dit moment denk ik dat dit soort partijen, daar zijn ze ook mee bezig, op zoek moeten gaan, niet alleen naar, het vers uh, niet alleen naar de mogelijkheid om contact te maken met het internet, maar ook het aanbieden van exclusieve content. Uh, op dit moment is het zo dat KPN heeft gezegd, we gaan misschien bepaalde delen van het internet gaan we verminderd toegankelijk maken. Mm -hmm. uh, WhatsApp bijvoorbeeld. Geld zou voor ik, vragen. Geld voor vragen. Ik zou het omdraaien. Ik zou zeggen... Uh, als u een uh, extra abonnement afsluit, dan krijgt u sneller toegang tot YouTube. Dan krijgt u betere kwaliteit filmpjes. Dan kunt u nog veel meer gebruik maken van het internet. Ik zou op die manier proberen mensen te verleiden naar een duurder abonnement... in plaats van het huidige standaard abonnement uit te gaan kleden in de toekomst. Jenny Mekic, ik dank je voor je commentaar. En daarmee is het hoog tijd geworden voor de traditionele vrijdagmiddagborrel de Vrijmibo. Terwijl massa's Duitsers inmiddels hun koffer aan onze kusten hebben uitgepakt... reed onze dwarse verslaggever Wiegenhemmer de andere kant op. Om te ontdekken dat op Goede Vrijdag de kroegen in Duitsland dicht zijn. hallo, zeg ik dan. Hij schreef toch nog bescheiden aan op een terrasje in het grensplaatsje Oelzen in Niedersachsen. Het is hier echt zoeken naar gezelligheid, Alex. Deze Goede Vrijdag is voor de Duitsers uh, een uh, rustdag. Was Fajerns niet hoort? Eigenlijk niets. Voor niet. mij is het een vrije dag. Doe die zonne. <laughs> ja, genau. En oorlaap, een beetje. Een beetje ja. Voor mij is het een vrije dag. Ik ben geen kerkganger. En nou is er in Nederland deze week nog fanatiek gediscussieerd... gedebatteerd ook over uh, koopzondag. Nou, waar je ook komt in Duitsland nu. Die winkels zijn gesloten. En dat maakt ook dat veel Duitsers hier in die grensregio... Uh, besluiten om bijvoorbeeld naar Enschede, Enschede te gaan of naar Hengelo. Hallo, Sie kommen aus Deutschland oder die Niederlande? Deutschland. En Deutschland. woher genau? Aus Rheine. Rheine. Genau. Dat liegt in der nähe. de nähe? Rheine an der Ems. Wo liegt dat? Zwischen Osnabrück en Münster. Ja. En ik ben van die Holländische Rundfunk. Ja. En heute is het in Deutschland een Feiertag. Genau. Eigenlijk muss ik sagen, een Sonntag. Ja. Gibt es das in Holland nicht, den Kar nein, nein, wir nennen es Guten Freitag. Guten Freitag? Ja, ist es für Sie eine gute Freitag? Ja, weil wir nicht arbeiten müssen. Wir haben frei. Was machen Sie? Ich bin im Verkauf tätig. Aha. Ja. Und in Deutschland erlebt man heutzutage das Wirtschaftsfunde. Nein. Ja. Ist das so? Jetzt gesagt. Doch, doch, doch. Die Arbeitslosigkeit ist äh, runtergegangen, liegt bei drei Prozent und ja. Angela Merkel, Bundeskanzlerin, ist sie noch populär? Mm, äh, ja, als Frau ja, aber als Kanzlerin würde ich das eher nicht sagen. Naja, so, äh, das Hat das ist etwas so, mit Kernkraft zu tun? Äh, nee, das würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, von dieser Partei bin ich sowieso nicht so überzeugt. Die Christendemokraten? Ja, genau. Ja. Je staan nu onder die kerk. Ja, trouwens. Wat halen ze daarvan? Had je het al geweest? Het is een mooie kerk. Nee, ben ik nog niet geweest. Aus Duitsland, geloof ik? Uh, nee, we zien vrienden, Holland. Holland. Holland. Wohne. Holland. Wohne hier in Ulsen. Aha, heel interessant. Heel interessant. Ja? Want u woont hier uh, hoe lang al in Ulsen? Uh, vanaf oktober 2008. En als u nou ze zo rondleidt, zegt u dan ook telkens... jullie moeten dit eigenlijk ook gaan doen, wonen in Duitsland. hier. Nee hoor, ze hebben mij nu meegenomen. Oh. Ja. Nou snap ik het even niet. Dit is toch uw plaats? Ja, ja, ja. Maar we wij laten haar uh, nieuwe plekjes zien zijn, hier. Geocatchen. Uh, geocatchen? Geo ja. ja, dat is een, uh, een, spel? een spel zonder commerciële bedoeling. Mensen verstoppen iets ergens in. En dan kan je op internet kijken bij geocatchen.com. Hier en dat... liggen een heleboel van die dingen. Dus in, in, met Pasen ja. worden wel eens eieren verstopt. U doet aan geocatchen. Ja. ja. Ja. Dat is eieren zoeken, aanvallen, letter. Ja, nou goed, het <laughs> Zoiets, zijn, uh, <laughs> er zijn kleine doosjes, uh, filmdoosjes. Daar zit een uh, logboekje in, dat moet je loggen. Ja, en wie ja. verstopt die voor u dan? Nou, nou, nou mensen die hier in Hulsen wonen, die verstoppen ze. Maar die kunnen ook bijvoorbeeld in, in Parijs wonen, die mensen? Ja, dat dus kan ook. En dan gaat u naar Parijs? Ja. ja, dat zou we wel kunnen. Overal waar we naartoe gaan, proberen we dan inderdaad zo'n uh, schat te zoeken. Op zoek naar het doosje, of de doos. Ja, precies. precies. Geo-catching. Ja. Ja. Veel ja. plezier. Ja, bedankt. Niet te vangen. Jij ja, ja, hoorde het, we hebben niet voor niks onze verslaggever Wieger Hemmer naar Duitsland gestuurd, want hij spreekt naadloos Duits vloeiend. En de vertaling, die blijft u, moeten we u schuldig blijven. Dan gaan we snel naar de autorij 2011. Die is naar morgen alweer voorbij. Maar in avondspits pakten WNL blikkenners Alain Delamare en Werner Buding gedurende twee weken. De auto rijden elke dag een autootje uit en vandaag ter afsluiting daarvan de auto van de toekomst. Ja, de auto van de toekomst hè? dit. Ja, ik, ben, ik kom net vanaf de andere kant van, de, van het gebouw aanlopen en bij deze auto is het het drukst. Opel Ampera. Opel Ampera, ja, dat is dan wel knap natuurlijk. He. Ik bedoel, een Opel, bij Ferrari, bij Porsche is het minder druk dan rondom deze auto. Is goed gedaan. Ja. Maar dit is ook echt een beetje de eerste elektrische auto, want hij is elektrisch, um, die er een beetje goed uitziet. Ja, ja, en je hebt gelijk, ik heb het geluk gehad om een half jaar geleden met zijn broertje, de Chevrolet Volt. Dat is precies dezelfde auto, maar dan met een andere naam. Heb ik mogen rijden in Amerika en dat ding rijdt. Heel erg goed. Echt heel erg goed. Ik was heel erg verbaasd. Het is een elektrische auto. Een klein verbrandingsmotortje voorin. Een soort uh, ja, race, range extender noemen ze het. Als je accu leeg is, dan gaat het torretje gaat, uh, stationair draaien. Dus hij draait niet de wielen aan, maar gaat gewoon stationair draaien. En daarmee zorgt hij dat de accu ja weer vol raakt en je kunt op die manier dus niet onder stroom komen te staan. Ja, tenzij je brandstoftankje niet vult. Maar goed, dat hebben we, jij en ik met een normale auto ook natuurlijk. Ja, precies. En een bijzonder bereik ook, want hij heeft 500 kilometer plus en dat is voor zeker voor een elektrische auto ja eigenlijk ongekend op dit moment. Ja, daarmee. Maar ja, iedere andere echt volledig elektrische auto die heeft nou, een keer 150, 160, 170 en dat is wat ze opgeven. De praktijk is echt veel minder. En deze deze elektrische auto heeft dus dat hulpmotortje. En daarmee, en daarmee vervult hij natuurlijk een dubbele rol. Want een normale elektrische auto, ja, daar kun je dus zeg maar 100 kilometer mee rijden. Als dat je enige auto is en je gebruikt hem in de stad, is het niets aan de hand. Maar wil je er een keer mee op wintersport of uh, naar Euro Disney met je, met je kinderen, dat gaat niet. Tenzij je natuurlijk uh, een, uh, iedere 150 kilometer een stop maakt. Met deze auto is gewoon overal voor inzetbaar. Ja. We zeiden net al, hij ziet er aan de buitenkant gewoon mooi sportief uit. Van de binnenkant is hij ook gewoon mooi, hè? Goed, mooi stuur. Uh, dit is wel een beetje ziet een plastic... Uit, de, de, de middenconsole. Maar verder is het wel allemaal hypermodern vormgegeven. Ja, het is, het, het is allemaal wel oké. Okay. En het is een Amerikaanse auto. En Amerikaanse auto's blinken niet echt uit in afwerking. Deze auto wel. Het is, het is goed. Het is geen Audi, het is geen Volkswagen. Maar het is wel goed. Het heeft wel het niveau van Opel. En dat is, ja, dat, is, dat is voldoende. Ja, dat is over avondspits. En ook de autorij. Nog één dagje morgen en dan zit het er weer op. Jammer voor de autokenners. Als u nog niet weet wat u met de Pasen op tafel gaat zetten, dan moet u zeker blijven luisteren op deze zender. Want dan is het culinaire programma Manjare aan de buurt. Aan tafel daar. Deze week culinair journalist Mark van Dinter. En kaasspecialist Betty Koster. En kookboekenfanaat Jona Freud. Maandagavond is WNL terug op Radio 1. Tweede Paasdag of niet met een gewone avondspits half zeven. En dinsdagochtend 7 uur sharp is er weer een ochtendspits. Zit ik er weer? Ik wens u hele fijne paasdagen en succes met het zoeken naar de eieren. Dag. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL. Punt NL, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nummer 1, de Tee. Ja. De teek is absoluut het meest gehate dier van Nederland in de verkiezing van vroege vogels. Er zijn bijna 50.000 stemmen uitgebracht en nu staat de teek op 1. Maar wat zijn de runners-up? Welk dier hebt u nog meer de pest aan? Midas Dekkers komt ook, ook al is hij zeer verontwaardigd. Dat zijn favoriet niet won. En op welke plaats is de mens eigenlijk geëindigd? Luister zondagochtend van 8 tot 10. Vroege vogels met de rotbeesten. Top 50. Radio 1. Het nieuws.